Stad in beroering. te zien voor een klein meisje van drie jaar dat voor het eerst in een trein zit samen met haar gaat het zesjarige broertje Winfried mee naar Engeland en ze zijn in gezelschap van de Engelse advocaat Howard die ze oom Rob noemen hij is in april vanuit Londen naar de Franse bergen getrokken om er op verhaal te komen maar aangezien we nu het jaar 1940 schrijven en wel een stuk in de maand juni zitten Nederland en België hebben gecapituleerd en de Duitse troepen rukken op in de richting Parijs ...vond Hoard het toch maar verstandiger om naar Engeland terug te gaan. Hij heeft zich laten overhalen om de twee kinderen van een Engelsman... ...die in Geneve bij de Volkenbond werkt, mee naar Londen te nemen... ...waar hij binnen 24 uur hoopt aan te komen. De oorlogsomstandigheden waren echter al merkbaar in de onregelmatige treinenloop. En zo komt het dat de trein van Saint-Claude naar Andelo er een volle drie uur over doet. En hier in Andelo nog helemaal in het oosten van Frankrijk moeten ze overstappen op de exprestrein Rome-Paris. En dat is voor oom toch wel helemaal niet zo eenvoudig met al zijn bagage en zijn twee kinderen. Laat me niet vallen hoor. Vallen? Niet no. jou laten vallen? Ik zou er niet van denken. Je hebt me toch stevig vast, zeker? Ga maar even zitten hier. Ja. Nou, hier is een bank Kunnen jullie even uitrusten. Ga maar even zitten. Zo, wachten we hier tot de trein komt hè. Ja, hè. Oh, kijk eens even hier. Goederentreinen vol, hè? Zie je wel, allemaal volle wagens staan. Dus Geweldige goederentreinen. Maar dan komen de problemen van het kindermeisje aan de orde, hè? Ik moet even oh, dat moeten we eens even kijken. Ik geloof dat hij vlakbij is. Ja, ja, ga maar even mee. En ik doe het ook. Natuurlijk. Ja? Moet jij ook? Ja, ja briljietje. Ja. Maar dat kan hier toch niet, want dat is het. Dat is voor heren en jij met een dametje. Ja, bouwtechnisch mag die zekere gelegenheid aan moeilijkheden opleveren. Hij zal er toch aan moeten geloven. En dan moet hij het verdere reisplan onder ogen zien. Het wordt alles genonceerd op dit grote bord hier. Neemt u mij niet waar, monsieur, u mij zeggen de Express Rome Parijs, aan welk periode komt Nee, meneer, dat kan ik u niet zeggen. Kunt u mij dat niet zeggen? Nee, dat kan ik u zeggen, komt toch wel op? Ik ben al door twee, driehonderd mensen gevraagd wanneer hij komt en wel hij niet komt. Het hele verkeer is in de zoek, meneer. Het is oorlog, meneer. Ja, goed, het is oorlog, kunt u me helemaal niet zeggen of de Express Rome Parijs komt? Nee, dat kan Zeggen, ja, maar ik sta hier met heen. een paar kinderen en een berg bagage. Hadden ze ja, dat aan de claude niet kunnen vertellen? Nee meneer, natuurlijk niet. Ik kan toch niet waarschuwen meneer. Als ik ja. alle duizenden ja. stations in Frankrijk moet waarschuwen een maand niet de ja, Maar plek. welke mogelijkheden had, zijn er dan wel? Dat weet ik niet, meneer. Misschien geen enkele mogelijkheid. Kan mee. ik naar Dijon komen? Dat weet ja, misschien naar Dijon. Oh. Misschien kunt u naar Dijon komen. En wanneer vertrekt u dan de trein naar Dijon? Dat weet ik niet, nou, wanneer oh, die vertrekt, weet ik niet. U kan die trein waarschijnlijk nemen, die komt van Valorme. Begrijpt mm -hmm. u? Yes. Die wordt verwacht. Die, oh, die wordt verwacht. Hoe lang wordt hij al verwacht? Hij had hier al twee uur geleden moeten aanzetten. Oh, dat is prettig, had dus ik kan nog wel twee uur duren ook. Maar ja goed, ik ga wel met mijn kinderen zo lang in zitten, ja, ja. Dank u wel maar het wachten duurt lang. Hoe moet je kinderen al die tijd bezighouden? Je loopt ermee op en neer, je gaat stootblokken en signalen bekijken, maar dan krijgen de kinderen dorst. Je gaat in de restauratie wat drinken en stapt na een half uur weer eens op. Het moest alleen iets ook verschrikkelijk warm weer zijn. Brigitte wordt stiller, heeft een hoog rode kleur gekregen. Maar Winfried blijft geïnteresseerd in alles wat met het spoorwegbedrijf te maken heeft. En dan doet oom Pop ineens een heel vervelende ontdekking. Waar is je jasje, Brigitte? Zo, nou? waar is je jasje? Weet je dat niet? In de trein? Heb je dat in de trein laten liggen? Oh, wat erg. Heb je je jasje in de trein laten liggen? Die vorige trein waar we in waren? Ja. Och, maar dan ben je je jasje kwijt, hè? Nou heb je geen... Ja, daar had ik natuurlijk om moeten denken. Dat begrijp ik nog. Niet. Huh? Nou is het jasje weg. Heb jij toch niet gezien? Hebben jullie natuurlijk in de trein laten hangen en ik heb er niet om gedacht hoe we uitstapten. Nee, oh, nee, maar nieuw toen is het niet. Dat weet ik zeggen dat het dan niet is. Ja. Nou, ik we Parijs wel een nieuw jasje kopen hoor. Na bijna twee uur rondhangen komt er eindelijk een stampvolle trein binnen. En met heel veel moeite bemachtigt omrop om Rob nog één plaats. Maar die eindeloze rit, waar hij nu aan begonnen is, wordt met de hitte een bezoeking. Hij heeft Brigitte op schoot en Winfried staat voor het raampje. Maar Brigitte heeft al lang niks meer gezegd. En in zekere opzicht heeft Howard nu rust, maar de oorzaak van dit merkwaardige stilzijn ontgaat hem eigenlijk een beetje. Maar de passagiers niet. Wat is er, Brigitte? Is het warm of ben je moe? Nou nee, meneer, dat zie je toch zo. Kind is niet moe. Dat kind is ziek. Ja. Ziek? Nou, Zeker. kom nou. Nee, ze was vanmorgen nog uitstekend, dus hoe zou ze wat niet ziek kunnen komen? Ja, dat geloof ik wel, is wel echt mannenpraat. Omdat we nog in het was, dan kan ze nou niet ziek zijn. Ja, natuurlijk. Ah, ze is een, is een nou. beetje warm, ja. ze is moe, dat ligt toch voor de hand? Als ja. een lange reis is, ligt dat toch voor de hand? Ja, ja, alles ligt voor de hand, meneer. Maar een kind kan toch zien dat dat kind niet goed is? Zo is het, zo is het, natuurlijk. Heb je verstand van kinderen? Of ik verstand van kinderen heb? Ja, meneer. Toevallig wel. Ja? ja, ik heb er zelf vijf oh, gebracht, oh, nee. ja, dus u. ik weet waar ik over spreek. Ja, dan bent u inderdaad wel deskundig, hè? Ja. ja, bovendien, ik zal u nog één ding zeggen, meneer. Ik vind het heel onverantwoordelijk wat u doet. Dat u met zo'n ziek kind in een trein gaat zitten. Wat doet dat, u dat? kind kan van alles hebben. Dat kan, wij kunnen hier de besmetting oplopen, dat gaat rond. We hebben zelf thuis ook kinderen. Kom, kom, nee, kom, nee kom, meneer, dat kan niet. Ook bedrijft u nog je niet een klein beetje. Oh, nee, nee, dat nee, zal nee, nog nee, niet zo direct gaan. Nee, meneer, dat is... Ik no, had dus iemand te worden dat het kind ziek was. Mevrouw? Nee, dat is ja, niet ja, het te Want maken. Het maar je merkt het niet. Maar ja, Daar dan... moet een mens op letten. En u had het kind veel beter bij de moeder kunnen laten. Wie ja, gaat er nog met het ja, kind ja, ja, op ja, eens? Dat is nou zo eenvoudig niet ik nu die hele geschiedenis vertel, maar heb ik wel een uur werk. Maar dat zijn mijn eigen kinderen niet, ziet u. Oh, Nee, nee. Waar nee, heet u die mee. kinderen dan vandaan? Nou, oh, die neem ik mee. Ik ga terug naar Engeland. Oh. Dat zijn kinderen van Engelse mensen. En oh. Die hebben mij gevraagd om mee die kinderen ja. mee terug te nemen naar Engeland. Nou, vertelt u me dan maar niks meer? Nee, nou, dat is eigenlijk me duidelijk. <laughs> Engelse dan? kinderen. Eh? Nou, die Engelse vrouwen die kunnen ermee terecht. Die, die laten de kinderen gewoon op de tocht staan. En ze laten ze dit en ze laten ze dat. En ze kijken er niet naar om, oh, oh, oh, hè? Uh, nou. Maar ik zal u één ding vertellen. Ja? Zo'n kind kan dan best mazelen hebben of of pokken of of of ook uh, dus. Het is dus gewoon verkoud. Gewoon je. verkouden. Ja, al die kinderziekten beginnen met een gewone verkoudheid. Ja, ja. U weet ja, er niet is. vanaf. Schuimt je vrouw u u praat u niet over dingen waar u niet van af weet. dat over je Nou, ik geloof dat u toch wel erg overdrijft. Maar ja goed. Uh, wil kunnen natuurlijk geen verantwoording op beladen. U hebt verstand van kinderen vertelt u me hè? Nou, misschien wilt u dit meisje dan eens eventjes bekijken. Als u er zo'n verstand van hebt, dan weet u misschien ja. Nu zegt maar, als we een hem maar dan zal dat toch wel te zien zijn hè? Nee, Nou, Rietje, ga maar even naar mijn vrouw toe. Nee, nee. Ga maar even naar Nou, kom maar hier kind. Nou, nou, nou, nou. Even kijken hoor, even dat bloesje van open. Nou, dat is nou echt mannenwerk. Moet zien hoe die kleertjes zitten. Nou ja, nou, borstje is goed. Ik kan niks zien. Nou, dat is... nou, nee, wacht u even meneer, ja kindje het Ja, kindje, ja. ja, Livia's. Nee, de kind zin. is echt niet Mijn goed. Mevrouw doet niks hoor. Hè? Nee. Alleen geen pukkeltjes, geen vlekjes. Nee, nou maar wel. één ding is zeker, Kurt ja. heeft ze. Ja, je het ja. Genoemd. Ja, voel ik u eens even het voor, ik even dat het kou is. Nee, maar dat kan oh, maar ook eens iets smoren Nou meneer, neemt uw kind maar terug en ik hoop dat het goed afloopt. Nou ja, in elk geval, ik wil, natuurlijk, ik wil natuurlijk gedekt zijn. Ik zal zodra ik in Tijon ben, gaan we uitstappen. En dan zal ik een hotel zoeken en een dokter uitlezen. Ja maar, ja, maar één ding, laat het kind geen wijn drinken hoor. Nou, Want wijn dat verhit het bloed wijn. Bloed. Ja, ja, ja. Ja, nee, zelfs geen wijn met water de deur of met koffie, nee. want dat is allemaal niet goed. Al melk. Melk. Gooi. Melk, melk, gooi. melk, dat kan nooit kwaad. Nou, zijn wij daar, oh. ze zijn niet zo vlot met wijn, weet u, dus dat kan nee. toch niet van pakken. Nee. Ja, maar nou, ja. feitelijk mag een kind net zoveel wijn drinken als dus melk nu. u dat de nou? Ja, natuurlijk. Ja, in Engeland hebben ze toch nergens verstand van. Laat ik u vertellen, 67 jaar drink ik wijn. Ja. Ja, ja loopt u mij. Ja. En ik ben er nooit ziek van geworden. Dan en ik lust het nog graag. Dat geloof Nou, in, in elk geval. Brigitte heeft, hee. heeft geen pokken. Brigitte heeft geen mazelen. Tenminste, voor zover ah, dat koor, te nagaan, dat dat we dat kunnen nagaan. Dat is mogelijk. Maar in ieder geval, voor besmettingen uh, hoeven we niet bang te zijn. En wat dat betreft... Zullen we nog uh, af moeten we. Nou, nou daar kun je nooit iets van zeggen, meneer. Nou. Ik heb er zo'n geval meegemaakt En toen dachten ze ook, het waren maar gewone waterpokjes. Maar dat bleek naderhand bleek toch gewone pokken te zijn. Zie inderdaad is dat niet meegevallen. Nee. En ze is een leven gebleven. zeker. Oh, ja. ja, maar hoeveel uh, gaan we ja. hier aan dood? Nee? Ja. Ja. ja, al in deze ja. treinen met één is aan die we zullen die zoon wel eens naar je laten kijken. Ja. Ja. Na al die opwekkende verhalen van de medereizigers, gaat Omrop op de lange duur aan de onschuldigheid van de situatie ernstig twijfelen. Nou, Brigitte... Wat is er nou, liever? een beetje gloeit helemaal? Ik oh, ja. geloof ik, dat het, het, het is een kruid, ja. begint toch wel over dat u gelijk krijgt? Ja, zeker, meneer. Ik heb het dadelijk gezien. Maar laten we nou eens eventjes wel wezen. In die zon moet u toch overstappen. Ja, dat is gaat u nou niet meteen door naar een volgende trein, ja. maar gaat u naar een hotel en stopt dat kind in bed. En laat er een ja. behoorlijke dokter bij komen. Ja, dat zou misschien het beste zijn. Dat zullen we dan maar doen, hè, Brigitte. Ah, Dakker. Ach, misschien een beetje verkoud. Howard heeft veel moeite om met het zieke kind en Winfried uit de trein te komen en zijn bagage mee te krijgen. Het is een gedrang van je welste. Een hotel is wel dichtbij, maar waar moet hij met zijn koffers naartoe als hij het kind moet dragen? Dan maar zolang de bagage in een veilig hoekje neergezet, want kruiers schijnen niet meer te bestaan. En op het stationsplein is er ook al geen deur komen aan. Het wemelt er van de militairen en van de militaire voertuigen. Met heel veel moeite bereikt hij het hotel waar hij op de heenweg ook al geslapen heeft. Maar er is in de laatste tijd heel wat veranderd. Ah, monsieur Howard. Monsieur Howard, ja. Ach, ja. Ik wou u vragen, ik wil graag een paar kamers voor vannacht hebben voor mij en de kinderen. Ach, monsieur Howard, daar is geen sprake van. Het hele hotel is bezet. Geen sprake van? Nee, we zijn volkomen bezet. Militairen hebben alles in beslag genomen. Ja, maar dat is ontzettend. Ik, ik, ik heb hier twee kinderen. Ik ben nu op weg weer naar Engeland met twee kinderen. En het meisje is ziek, dus ik wou ook graag oh. een dochter hebben. Ja, ja. Wat, wat moet ik dan doen? Een, een, een ander hotel? Kunt u misschien voor mij opbellen? Uh, natuurlijk kan ik opbellen, maar het is vergeefse moeite. Alle hotels zijn volkomen bezet in de hele stad. Ja, maar dat is ontzettend. Ik ja, kan niet met de kinderen van bij de straat blijven lopen. Nee. En dan dat zieke meisje. Dat, ja, wat ik zou hier eigenlijk geen oplossing voor weten. Zou u misschien aan, aan madame willen vragen, misschien dat die nog een oplossing weet? Ah, monsieur, dat is ook onzin. Wat madame weet, weet ik ook. Nou ja, maar het zou toch mogelijk zijn dat madame misschien eh, particulier, misschien zou ik particulier kunnen logeren, dat madame aan een no, adres monsieur, kan helpen. als u dat wenst, zal ik natuurlijk madame even waarschuwen, Nooit maar zin. het is uh, werkelijk vergeet. Ik zou het toch doen. erg prettig vinden. Ik zal mijn best vrienden, voor u dank. doen. Goeie mensen. Madame heeft er wat op gevonden. Met behulp van een officier heeft ze een kamer vrijgemaakt en de sergeant die daar was ondergebracht, moet nu maar de kamer met een ander delen. A la à la guerre. Nu krijgt Howard dan de beschikking over een kamer met een grand lit en twee persoonsbed, dat door het kamermeisje in orde moet worden gemaakt. Hij laat de beide kinderen even onder haar hoede en gaat zelf naar het station terug om de bagage op te halen. Maar die is weg. Niemand weet er wat van. Alleen wonder boven wonder zijn aktetas staat er nog. Ontmoedigd komt hij terug op zijn kamer. Nou, u had ook geen minuutje eerder mogen komen. De kamer is net klaar. Oh. Oh, wat een lieve kinderen. Ja, het is allemaal verschrikkelijk. De ene narigheid naar de andere. Ik ben naar het station gegaan om mijn bagage te halen. En oh, alles is spoorloos al verdwenen. Alleen, alleen mijn achtertaas. ja. Oh, maar dat geen is... pyjamaatjes voor de kinderen meer. Geen ondergoed. Niets. niets, oh, niets. Oh, het is van nee, een hoop. Rustig maar, rustig maar. Ja? Misschien kan monsieur in de stad wel het hoognodige even bijkopen. Ja, het zal niet anders op zitten om dat te is doen. Is de hè? kleine ziek? Ze heeft zo'n rood gezicht. Ja, ik eh, zal straks ook zien dat ik een dokter krijg. Ze is ik verhaal, oh, Ik weet het niet. Ze heeft kooi. Kan maar... ik u er misschien mee van dienst zijn dat ik de kinderen even naar bed haal? Ja. Nou, dat is heel erg vriendelijk. Maar het doet u maar geen moeite. U hebt nog zoveel te doen met al die militairen hier. Ik zal de kinderen zelf wel verder in bed helpen. Die u zou me wel een groot plezier kunnen doen. Misschien is er nog iets te eten, hè. Ach, ja, Want natuurlijk. we hebben de hele middag nog niets gehad. Dus. Ach nee, maar natuurlijk. Ik ja? ga direct naar beneden. Ik zal zorgen dat er iets eetbaars boven komt. Dank u, vriendelijk. Dat die dank u. dienst, dat die dienst, toch die kleine vijfers. En nu staat Omerop dan weer voor een van die onwennige opgaven. ...om met twee linkse handen een ziek meisje naar bed te brengen. Nou Brigietje, wat is dat nou? Hè? Dan moeten we de reis onderbreken omdat jij ziek bent geworden. Dat is toch wel heel zielig. Nou, maar misschien wel we weer gauw beter, dat denk ik wel. Hè? Dan moet je hem maar naar bed brengen, hè, Brigietje. Want ja, hey, als je ziek bent moet je naar bed toe. Dus dan zullen we je maar eens gaan uitkleden. Ja. Dat dus gaan we dan maar eens doen. Wat moet de Rob nou wat eerst doen? Wat heeft ze dan oom Ja, wat heeft ze? Dat weet ik niet. We zullen wel eens een dokter erbij halen om te vragen wat ze heeft. Zo. Doe ik het goed zo? Nee. Nou, kijk eens is De onderop weet ik er kan niets kan van, hoor. Je moet hem direct maar even vertellen. Er zit een grote knoop in die veter. Uit. Ja ja, ja, ja, ja, ja, hebben. Nou, pyjama. Pyjama? Ik geloof niet dat ik pyjama hier heb, hè? Nee. Ze hebben toch onze koffers gestolen, kinderen? Dus we hebben geen pyjama meer. Maar die moeten we eerst gaan kopen morgen. Wat moet ik nou doen? Dit maar losmaken, zeker, hè? Of moet dat niet los? Nee. Kan, dus hier, niet los. kan dat niet los? Zo? zo nee. maar. <laughs> Oh, dat zomaar, hè? Maar ja, we gaan naar bed. Eén, twee. Nee. Eén, twee. Ja, als je nee. ziet, we moeten naar bed. toe. Ja, Nee. We twee. Nou, nou, zo ziek is bijna Nou, boei, je ziet het allemaal. Nou, zitten, ja, zo ziek is niet. niet oh, nou, nou, nou, zo je nou, nou, nou, ook niet? nou, Fijn alsjeblieft, hier maar. Zo. Maar kind nou toch. Als je nu zoet in bed gaat, ben je heel gauw weer beter. Kom maar. Ja, ben je heel gauw weer beter. Zo. Ga maar lekker slapen. Ik zal je instoppen. Ik zal je instoppen. Pyjama heb ik niet voor je. Maar ik zal je instoppen. En als je nou zoet gaat slapen, Brigitte... ...dan ben je morgenochtend weer helemaal beter... ...en dan kunnen we morgen weer verder reizen. Maar kindje... Als je dan niet lief en goed bent, dan ben je morgen niet beter en dan duurt het zo lang en we moeten heus hier weg, we kunnen niet zo lang hier blijven. Ondertussen staat Winfried vol belangstelling voor het raam naar de tanks te kijken, die natuurlijk geweldig tot zijn verbeelding spreken. Aak je omroep, mag ik nou eens gaan kijken naar die tanks? Nu? Wil je nu naar die tanks kijken daar? Ja. Ja, maar dat kan heus niet zeggen, we moeten nog eten, we moeten... Dan, dan moet je naar bed, dat moeten we dan morgenochtend maar doen. Dan gaan we morgenochtend gaan we naar de tanks kijken, maar ik zou er ja. allemaal niet meer weggaan. Ja? Gaan we ja. eerst eten en lekker slapen, hè? Afgesproken? Gelukkig vindt oom Rob beneden in de overvolle eetzaal een militaire arts... die zich met enige moeite laat overhalen om naar het zieke kind te komen kijken. Tot zijn geruststelling blijkt dat het maar een verkoudheid is. Drie dagen in bed blijven en het is voor elkaar. Brigitte vindt het in dat zachte grote mensenbed al lang best en is, na een half koorts tabletje, kennelijk een heel eind opgeknapt tegen de tijd dat Winfried ook eens moet gaan slapen. Winfried, naar bed jongen, het is tijd, naar bed. Zo, doe eerst maar dit pyjama uit. pyjama aan. Pyjama? Hoe moet ik nou in een pyjama komen? Ze hebben onze koffers toch gestolen? Ik moet eerst nieuwe pyjama's kopen, ik heb nu geen pyjama's, maar dat is okay. nog niet zo erg. He, trek je eerst je broek uit en je trek je trui uit, en dan kun je best kun je zo zonder boek en zonder trui vannacht in bed liggen. Dan kopen we morgen maar een pyjama. Nou, zijn schoenen stel je voor. Dacht je zonder dat hij met zijn schoenen in bed kwam. Even dan voor de pijama. Natuurlijk, dan wordt alles ver. Ik heb een sandjes. zo. Even de trui erbij. Goed zo, Winfried. Uh, jij bent alle een grote kerel hoor. Dat merk ik al. Nou. Regieke ligt al in bed. Is jij er maar fijn bij. En morgen komen de pyjama's zo jongens. Morgen komen er weer nieuwe pyjama's. Zo. Ja. zo, liggen. Is het bed groot genoeg voor jullie twee? Ja, hè? Ja, dat wist ik wel. Groot genoeg. Mooi zo. Nou, wouden rusten. En droom maar lekker. hè? Zo, ja, fijn hoor, wouden rusten, Winfried. Wouden rusten, Brigitte. Ja, slapen, jongens. Dag. <lacht> Hoort hij dat? Ja, natuurlijk hoor ik dat. Dacht je dat ik het niet hoorde? Travelmakkers maken, jullie hoor. Nou, maar we gaan hem maar gauw slapen, niet te lang mee praten. Gingen ze vlug, gingen ze naar het bos, gingen ze hout hakken. En de koning had gezegd: wie zonder hout komt, die krijgt een pak voor zijn broek. En dan mag hij niet meer in het paleis komen. En al vertellende vallen de vallende kleintjes weldra in slaap. Maar Rob zelf. Voelt na de emoties en de drukte van die eerste reisdag ook behoefte om vroeg te gaan slapen. Maar hoe? Er is maar één groot bed. En daar liggen de twee kleintjes prins heerlijk ingestopt. Naast de kinderen gaan liggen. Ja, nee, ja, nee, ja. Dan maar in een gemakkelijke stoel proberen te slapen. De beddensprei moet dan maar als dekendienst doen. En deze ongemakkelijke houding en het drukke nachtelijke militaire vervoer bezorgen hem een allesbehalve ongestoorde nachtrust. Hij is blij als hij betrekkelijk vroeg in de morgen het kamermeisje kan bellen voor het ontbijt. Ik, monsieur, gebeld? Ja, ik wou graag het ontbijt hebben, kan dat? Oh, maar natuurlijk, ik zal er direct voor zorgen, monsieur. Goed, oh, wat is dat nou? Heeft u vannacht in de stoel geslapen? Huh? Dat is toch helemaal niet nodig geweest? Het is een groot bed. U had makkelijk met z'n drieën erin kunnen slapen. Jawel, maar nou het meisje een beetje ziek is, um, vond ik dat ze een beetje ruimte moesten hebben, de kinderen. En ik denk, dan zal ik vannacht maar op de stoel blijven slapen. Ik begrijp het. Maar monsieur hoeft zich niet ongerust te maken. Ik zal ergens nog wel een losse matras vinden. Oh, huh? zo enorm, Die kunnen we zijn. dan op de grond leggen. Nou, het is prachtig als dat prachtig. kan. Uitstekend, ja. Ja, ja tuurlijk. Ja, het is wel vervelend, weet u. Ik zou eigenlijk graag de stad in willen. Ik heb uh, Winfried beloofd en mochten de tanks kijken. en Dat is nog niet eens het voornaamste, maar nu we de koffers kwijt zijn... dan moet ik natuurlijk de kleedjes gaan kopen. Hè. En, maar ik weet niet hoe ik de kinderen hier alleen in het hotel moet laten. Daar oh. ben ik eigenlijk een beetje over aan het piekeren. Oh, monsieur hoeft zich helemaal niet ongerust te maken. Hoezo? Um, ik weet wel iemand die op de kleine kan passen. Werkelijk? Ja, zijn dochtertje van mijn broer. Mijn broer zit in Engeland, hij is naar. Oh. oh, het is een heel intelligent kind. Ze is nog jong. Ze is pas twaalf jaar. Oh, ja. Maar ze is erg wijs voor de leeftijd. Ja. Leontientje heet ze. Oh, oh ze is al met alle liefde zal ze op de kleine passen. Je kunnen... hoeft zich niet ongerust Zou te zijn. Ik... Nou, dat vind ik een enorme oplossing. Dat is ik heb het kindje tot me genomen. Ach, een kindje zonder moeder, dat is niets. Nee, hè? Dat, dat kan maar niet. Ach, moet u het nu verzorgen? Ik verzorg er helemaal. Zo, zo, ja. Dat is een hele verantwoordelijkheid, hè? Zeer zeker. Maar ja. ik durf ook de verantwoordelijkheid op me te nemen dat ze op de kleine passen. Nou, dat is fijn. <laughs> fijn. Bij voorbaat. hartelijk dank. Ja. Helemaal geen dank. Helemaal Dank. Dank Ik zal er even roepen. Ik zal het verzorgen. Dat is goed, zal het goed. Dan we... krijgen we het ontbijt eerst. Ja, hè? We eerst het ontbijt. Fijn, dank u. Ja. dank u. Dank u. Na het ontbijt gaat oom Rob met Winfried op stap, die zijn ogen aan al die vreemde legervoertuigen uitkijkt. Ze lopen een beetje verwonderd tussen vermoeide en ongeschoren soldaten door, die kennelijk van het front zijn teruggekomen. Het ziet er allemaal niet erg gedisciplineerd uit. En dan staat Winfried. Ineens voor een levensgrote tank. Wat komt hè, Kijk eens naar enorme dingen. En al die wielen. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7 wielen aan iedere kant. Zie je dat? Dat zijn Ja. Lage dingen, hè? Dat is een reden dat ik kijk Kom eens hier, kom eens hier, kijk eens. Even, die hele koepel, zie je wel, daarboven. Die, dat, dat hele bovenstuk met dat kanon, dat kan helemaal draaien. Kan op dezelfde kanten draaien. Dan kunnen het kanon aan alle kanten richten. Ja, dat is een Engelse, ja, Engelse var. Eh, eh, Wilvriet? Ja, wacht even. Huren Ondlog komt zo terug. Wacht op een beetje. Kijk jij maar verder. wat wil even met die met meneer van de hier die auto praten. En die auto is een Engelse, gammele, open wagen... waar vier man druk mee bezig zijn. Bijvullen van olie, benzine, water, lucht en wat al niet meer. Het ding schijnt trouwens in geen weken gewassen te zijn... en daar hebben ze blijkbaar geen tijd voor gehad. De mannen hebben kennelijk haast om weg te komen. Maar tot zijn verbazing herkent Omrop één van deze mensen. Nee, maar... Roger Dickinson? Nee, Mr. Howard. Ja, inderdaad. Hoe is het mogelijk? Hoe komt u hier zo... In? Ja... Ik ben nog altijd van slaggever de, van de Morning Record. Oh ja, natuurlijk, natuurlijk. We hebben het laatst gezien. Nou, dat is wat een half jaar half geleden. je zeker ja, dat we elkaar in Londen gezien hebben. Ach, ik had ach. niet verwacht u hier in Dijon te ontmoeten. Nee, dat is nee. Al heel merkwaardig. Wat bent u van plan? Ja, wat, nou, ik wat ben, gaat u doen? Nou, ik zat aan de, aan de Frans-Zwitserse grens, weet u. En ja. uh, toen vond ik het wel tijd worden om weer terug te gaan naar huis. En toen heb ik van kennissen daar een paar kinderen meegekregen om die mee te nemen naar Engeland. Dus, dus ik ben op weg naar Engeland. En u wilt over Parijs? Ja, ik wou Parijs. Uh, oh. Ik wou Saint-Malo zien te bereiken. Nou, dat is het is te laat, denk ik. Te laat? Ja, het is te laat. In welke optie? Het is de vraag of u Saint-Malo zal halen. Ja. Waarom? U zult mogelijk naar Brest kunnen komen. Maar ja, het is een chaotische toestand. Hè? De Fransen vechten niet meer. Is, uh, de discipline is weg. De mensen... De Fransen kiezen het Hazenpad. Het Hazenpad? Ja, ja, ja. Is het werkelijk? Oh. Is het, is het Is het zo erg? Ja, nog erg. U bent in het Noorden geweest natuurlijk. Ja, ik was daar. Ja, ja, ik ja, kom ja. Ja, ja. En ik probeer nu omdat ik mijn kant op de hoogte wil houden. Uh, u weet niet dat de Duitsers over de maan zijn. Nee, nee, natuurlijk. En niet de Italianen dat. die trekken ook naar het noorden. Oh, oh dus ze oh. zitten eigenlijk in een klem. Ja, ja. En oh, daarom wil ik nu gaan proberen. Ja? Of via Marseille. En als dat niet lukt, over de Spaanse grenzen komen. Oh, maar bent. nou, wat anders. Ja. U kunt met me mee. Met u mee. En, ja, ik zou zeggen. Ja, ja, u, u, u zegt, ja. u gaat over Marseille of de Spaanse grenzen. Ja, gaat u niet naar het noorden, maar naar het zuiden toe. Nee, er is, ja, ja, is er, ja. risico aan En Waar is geen risico aan begonnen op dit U moet het zelf weten. Wij zouden met u mee kunnen rijden. Ja. ja. Ja, maar goed, het, het, uh, ja, het klinkt natuurlijk vreselijk aanlokkelijk, uh, meneer Dickensen. Maar... Ik zou het zo zeggen. Ik geloof toch niet dat ik het kan doen, want in de eerste plaats... Oh, nee. ik, heb nou, ik heb twee kinderen bij me, zoals u verteld heb, en een van die kinderen is ziek... ...en dan rijdt u in een open wagen en u zult misschien de hele nacht nog door willen rijden, Ja, niet? ja, ja natuurlijk, maar, maar stelt u een andere situatie... Even voor. Ja, maar bovendien opgepakt met, met u bent met z'n vieren en, en wij zijn met z'n drieën. Dus u bent met.. zitten met z'n zeven. En, nou, ik vind het. Zou ik, zeggen, ik vind het een aanlokkelijk aanbod inderdaad. En ik vind het wel echt heel erg dat het niet kan. Maar ik geloof toch dat het praktisch niet te verwezen is. Ja. Dus ik ben bang dat het kind weer ziek wordt. Weet ja, u. dat is van rekening. Moet u het zelf weten. Ja. Nou. Dan wens ik u goed luck Ja, ik u ook. Met en de... ik een dikke zin het is maar praar dat we elkaar hier ontmoet hebben. Ja. Het is wel pijn dat die moeten niet tot enig resultaat heeft kunnen leiden. Inderdaad. Ik begrijp het nog altijd niet, hè. Dat niet nee, doet. nee, ik mag het risico niet nemen. Absoluut niet, dat mag ik niet. Tot ziens dan. Het beste. Het allerbeste. Goede reis. En ik hoop de Londense club, hè. Ja, ook ik hoop het. Goeie reis. Toch wel jammer dat er op deze joviale aanbieding moet afslaan. Hij gaat terug naar Winfried en komt onderweg tot het besef dat het nu wel tijd wordt om de ouders van die kinderen eens op de hoogte te stellen. En met heel veel moeite krijgt hij verbinding met het hotelletje in Sidoton. Madame, ja gelukkig dat ik u aan de telefoon heb. U spreekt met Howard. Ja met Howard madame. Zijn de Kevniks er nog? De Kevniks zijn gisteren vertrokken. Uh, waar zijn ze heen? Naar Genève. Maar wat er aan de hand is... Ja, ziet u, een van de kinderen is ziek. Ik zit hier vast in Dijon. Madame vindt het vreselijk, maar kan er niets aan doen. Hij gaat naar het telegraafkantoor om de hoek. Ik heb hier een telegram voor Zwitserland, voor Genève. Telegrammen voor Zwitserland worden niet aangenomen. Waarom worden die niet aangenomen? Alle buitenlands verkeer is gestopt. Ja, maar het is voor de volkenbond. Dan moet monsieur maar eerst naar de censuur gaan. Oh. En waar is die censuur? Op het raadhuis. En hij gaat naar het raadhuis. Een verontwaardigde file staat voor een gesloten loket. Ben ik hier bij de censuur? Dat wel, maar net gesloten. Hoezo gesloten? Tot hoe laat? Gewoon gesloten tot morgenochtend. Oh, gewoon gesloten. En is daar niets aan te doen? Niets aan te doen. En al was er wat aan te doen. Kevin X kunnen niet overkomen en hij kan de kinderen er niet heen brengen. De grens is nu eenmaal gesloten. Ja, zo heeft hij dan het mogelijke gedaan en gaat met het kleine joch terug naar het hotel... ...waar het een en al vrede is. Juist, en is dat... ...perminder man. <laughs> nou, dan gaan we weer verder lezen. We moeten hem dadelijk gaan zoeken. Mevrouw Kip, die ook dichterbij gekomen was. Nee, maar kijk eens eventjes. Zeg, een tientje, dat is leuk, zeg. Ben jij ze zo aan het bezighouden? Nou, dat is vreselijk aardig, ah ja, hoor. Heb je ze voorgelezen? Ja. Nou, dat is Ja, leuk. Heb ik heb nog wel vingend, joh. <laughs> ja, ja, ja. Maar luister eens even, nog ik geloof eh, dat die kleine bibliotheekje zo langzamerhand is naar bed toe moet, hè, Leontientje. Dus ik zal maar weer, eh, maar weer eens weggaan. Het <laughs> was natuurlijk erg gezellig, maar ik zal ja. maar, maar weer eens weggaan. Dan moet je nog maar eens terugkomen. Goed. Ja, Wanneer goed. mag ze terugkomen? Nou, eh, om een uur of vier misschien, hè. Dan gaan we met z'n allen gezellig thee drinken. Ja? Ach, dan Goed, heeft Gietje geslapen, dan kom jij maar uur of vier bij ons terug. hè, we, Graag. Fijn hoor, en bedankt hoor. Dag, Neer, dat was leuk. Dat was erg leuk. Zeg maar, dankjewel. Zeg maar, dankjewel, Hontientje. Ja, Nou, en? Winfried, zet die niet? Ja. Ja. Howard neemt er zelf ook even zijn gemak van, maar moet dan daarna toch weer de stad in om samen met Winfried kliertjes te gaan kopen. En dat is een opgave waar hij wel erg tegenop ziet. Weet hij veel van kinderkleertjes af? Wat moet hij vragen? Waar moet hij op letten? Hij voelt zich hopeloos onhandig. Gelukkig treft hij een terzakenkundige verkoopster, die aan de hand van zijn vage aanduidingen in nooit voorziene details gaat afdalen. En van deze een maat kleiner, hoeveel schelen ze in leeftijd? Nou, ze schelen een stuk in leeftijd, maar. Zij, ja, u moet. Het meisje het misschien nogal flink, hoewel ik vind hem. Hoe oud ben jij? Zij is nou. Dat ja, is een een half jaar. jaar. Ja. Dat had ik toch eigenlijk nog niet gedacht. Uh, het meisje is uh, wel een stuk kleiner dan hij, hoor. Dan zou ik zeggen, dan nemen we twee maten kleiner van door, deze ja. dan ook twee. Die zal ik er zo even bij halen. En dus u vindt niet dat er iets van bol bij nou, hoeft of dat zo? Dat kan maar niet doen, Dat nee. ze maar een hemdje en een broekje aan Hemdjes hebben en onder hun boveltjes. En ik zou zeggen, ze moeten natuurlijk allebei een pyjamatje hebben. Oh ja, dat is begrijp. Want ze ja, hebben gisteren ja, al vreselijk geprotesteerd dat ze zonder pyjama naar bed moesten. Dat ja, maar dat is ook niet wel. netjes hè, wat jij. Nee, <laughs> nee dat lijkt me ook niet zo leuk. Dus twee broekjes van deze maat voor dat kleine meisje. En twee broeken van deze voor. Deze jonge man en dan pyjama's. Nou geloof ik dat ik daar op het ogenblik niet zo heel erg goed in gesorteerd ben. Maar ik zou, vindt u het een bezwaar? Ik zou het haast niet durven zeggen, maar het zijn eigenlijk alleen jongens pyjama's. Nou, dat ziet je kleine zusje misschien uh, toch niet is wel. Dat is toch klaar. Mm -hmm. Wat denk je? zou, zou Brigitte dat zien, denk je? Nee, dat is een, briefje, is nee. een, ja, een mooie naam, ja, we zijn, dan nemen we deze voor Brigitte en dan moet je me dan ook nog vertellen hoe jij heet. En dit is twee maten groter voor. Zeg eens voor wie dat is. Winfried, nou, Winfried dat is een prachtige naam. Zei. Je hebt er ook nog zo'n broek daarvan. Had je liever zo'n broek daarbij? Ja, dat is een beetje een andere kleur. Hmm. Ik zal zo eens even kijken of ik er ook nog een groene broek kan. Want hij is eigenlijk wel leuk. Maar dan lijken jullie veel op elkaar. En je bent nog eigenlijk geen tweeling. Als het jou nou was, wat denkt u meneer? Zal ik, ik daar ja deze broek nog... maar bij laten? Ja, ik zou het wel eh, Dan is het ook nog enig verschil. Er is er nog enig hè? verschil dus, tussen die jongen juist, en meisje. Nee, eigenlijk dat ook goed. wel. En dan zou ik zeggen, ja, u zult zeggen u verkoopt graag maar uh, kousjes en zo, want ik veronderstel dat ze daar ook ja, niet veel... Ja, ja, ja, doe dat maar een, elk een paar kouwtjes. Elk nog een paar kousjes, moeten ja. dat korte zijn, lange zijn, ik zou nou, zeggen maar niet zo lichte. Nee, maar korte misschien maar kort voor op reis toch maar korte nemen. Ja. Dan kunnen we het beste deze hier... Ja, die hebben natuurlijk ook in verschillende kwaliteiten. Ook voor zo'n jongen moet dat natuurlijk wel een klein beetje stevig zijn. Ach, het is eigenlijk alleen maar dat ze behoorlijk aangekleed zijn tot we helemaal Juist. ...aan de andere kant van het ja. kanaal zijn. En daar wordt wel verder voor te zeggen. Ja. Opgelucht dat ook dit weer eindelijk voor elkaar is, gaat hij samen met Winfried naar huis. Dat wil zeggen naar zijn hotel. En op de hotelkamer zit Leontien alweer trouw voor te lezen. Ja. Die kleine broertjes, keurig aan zetten hun een leuk mutsje op en trok hun een paar snoezige handgroentjes aan. Kijk eens, en wat gaan ze nou doen? Gaan ze uit? Ja, handen. rijden hè. En waarin zitten die poesjes? In de wagen. Ja hè. En hier, dit, dat met is. Minette. Dat is Minette. Toen legde Minette hen in haar poppenwagen en ging met hen wandelen. Zo, ach, Wat zagen nee, ze? Maar, ben jij het aan het voorlezen, Leontientje, weer aan voorlezen. Friegiekje. En waar ben je nou? Laat eens kijken. Misschien vindt we het ook wel leuk als je blijft is het leuk? voorlezen. Als je blijft voorlezen. Heel gezellig. Hm? Wat is dat voor een moesje? Ja, ga wel Ach, plaatjes. Oh, wat, wat een leuke plaatjes. Wat ja, zo lang. Maar oh, wie, wie is dat, wie is dat, wie is dat? Duim in de mond. Op oh, duim in de mond. Kijk maar, daar staat hij ja. weer met zijn duim in zijn mond. Hoe oh, is hij altijd is zijn dit? duim in zijn mond? Ja, altijd. Altijd. En wie is dit? Oh, dat is niet zo mooi. Mevrouw Kip. Juist, een mevrouw, Kip. mevrouw Kip. En wie is dat? De moeder. Moeder van? Een leuke Ja. Zou ik nou iets verder lezen? Nee. Nou jongens, ik zal maar even niet verder lezen. Want ik geloof dat daar de thee aan komt. Ja, misschien. Nou, de kijk eens even. Dit, oh, kijk oh, eens, jongen. Ja. kijk eens. Ik het. heb er maar wat gebak bij gedaan. Mm. En een beetje oh. extra saai. Ja. voor die. met wat. dat het smaken, Oh, oh, oh. Nou, dat is nou werkelijk een feestmaal, hoor. Kinderen kennen nog wel het zo goed, hè? Twee ja, kasten heeft u. Hé, wil jij er even aan hebben? Ja. Ik heb nog even een. Nou, ja, lekker. Nou meneer, het is heerlijk. Lekker hè? Oh. Kijk je zeven. Zo, je kop zo achter me leeg. Mooi. Mm. De smulpartij van de kinderen mag Oom Rob dan voor een ogenblik zijn zuigen doen vergeten. Maar als het een uurtje voorbij is, stringt het tot een deur dat het toch een hachelijke onderneming wordt om met een nauwelijks hersteld kind opnieuw in tochtige treinen te gaan zitten. Nee, hij mag geen risico's meer nemen, hij moet aan een huurauto zien te komen, ook al kost dat misschien een hoop geld. En daarvoor gaat hij naar een grote garage in de buurt. Oh, lala, oh, ma meneer, monsieur, daar vraagt u mij wat, stel u voor, dat is onmogelijk, in auto naar Saint-Malo, dat gaat niet, dat gaat niet... Hier ziet u mijn garage, daar stonden 40, 50 auto's in en, en nu niet één. Alles geconfiskeerd, alles geconfiskeerd door onze regering, niet waarom om onze Belfrance te redden en zo. Ja, en dan stel nu dat ik in had. niet waar, wij beginnen geen zien. Benzine? Dat begrijp ik ook wel, ik begrijp het wel. Maar eh, is er dan niet op de een of andere manier aan benzine te komen? Ik heb nog wel wat geld. Dus. Zwarte benzine, ja, zwarte ja, prijs. Ja, ja. Oh, maar meneer, weet u hoeveel dat zou gaan kosten? Nee, meneer, nee. En stel nu, wij hebben een wagen, wij hebben benzine. Maar halen wij een chauffeur vandaan, alle jongens... Alle jongens zijn geconforceerd ja, voor de dienst van ja, La Bellevrouw. Ik begrijp het die... volkomen, ik begrijp het volkomen. Maar we hoeven toch geen jonge chauffeur te hebben? Is er dan niet hier een of andere oude man ja, die bereid is om... Ja, dan nemen wij een oude, dan nemen wij een oude. Zeg, wij nemen een chauffeur van 70 jaar. Wij nemen een chauffeur van 80 jaar, desnoods. Maar meneer, deze chauffeur weigert... Dus hij, gaat hij gaat niet naar Saint-Malo. Hij gaat toch niet regelrecht in de armen van de bosch rijden. Ja, ja. Nee, nee, nee, nee. nee. U het moet dit dan. uit uw hoofd zetten. U moet het uit uw hoofd zetten. Weer zit het getij van de oorlog hem tegen. Dus toch met de trein, die waarschijnlijk nog ernstige vertragingen zal hebben ook. Waar is hij aan begonnen? En is Brigitte inderdaad over drie dagen beter? Hij kan er niet meer over nadenken. Hij is moe van alle geschouw en alle tegenslagen... en keert terug naar het hotel om maar te gaan slapen. Maar op de halfdonkere gang staat het kamermeisje tegen de muur geleund. Een toonbeeld van moedeloosheid en ellende. Ah, bent u daar? Is er iets aan de hand? Ach, monsieur, ik, ik maak me zo ongerust. Ongerust? Hoezo? Ik ben zo bang dat we hier allemaal ontslagen zullen worden. Oh, hoe hebt u moeilijkheden met madame gehad? Oh, nee, nooit met madame. Ik werk hier al vijf jaar, monsieur. Maar mm -hmm. ik heb gehoord dat de, het hoofdkantoor van de Franse spoorwegen... wordt uit Parijs overgeplaatst hier naar Dijon. En we komen hier in dit hotel, dus... Ja, wat oh. begrijpt u dan? Hebben ze personeel genoeg? Hebben ze ons niet nodig? Wat het hoofdkantoor overgeplaatst in ja. Dijon? Dat is niet zo'n gunstig teken, hè? Nee. Tenminste, niet voor de, de treinenloop... waar ik dan ook nogal het een en ander mee te maken heb. Het is voor ons allemaal niet gunstig. Nee, nee, dat ziet er niet zo mooi uit. Ik maak me vooral zo bezorgd over Leontientje. Ik had het u toch verteld, die mijn broer zit in Engeland. Ja, ja. En ik heb nu eenmaal op me genomen om voor Leontientje te zorgen. Ja. Maar dan ben ik zo bang dat in alle hotels. Dat daar in ieder geval de mensen komen van, de, van het hoofdkantoor van de spoorwegen. Deze mensen zullen ook weg moeten, ons eigen personeel. Ik kan geen werk vinden. En ik mm -hmm. moet toch werken voor Leontientje? Ja. Ach! Ja. U heeft natuurlijk ook uw eigen zorgen. Inderdaad, ik zou zeggen: komt tijd, komt raad. Hè? We moeten al onze problemen proberen op te lossen. Ik begrijp ja. het is natuurlijk niet zo eenvoudig voor u, maar. Het is voor u ook niet eenvoudig. We spreken er misschien nog wel eens over deze dag, hè? Ja, misschien. Eerst wel eens een beetje slapen, want ik ben ontzettend moe. En ik weet ook niet hoe ik alles tot een oplossing moet brengen. Maar dat zullen we dan morgenochtend wel weer zien. Wel te rusten. Tot morgenochtend. Wel te rusten, monsieur. Wel te rusten? Psie. Wat moet er van die nachtrust terechtkomen? ...dat evacueren... ...want dat is het toch... ...van de hele staf van de spoorwegen uit Parijs. De toenemende waarschijnlijkheid... ...dat er misschien eerstdaags helemaal geen treinen meer zullen lopen. En dan dat kamermeisje met haar leontientje... ...waar ze nu geen raad meer mee weet. Had ze hem soms willen vragen of... ...nee, hij kan en hij wil er niet aan denken. Hij heeft dan meer verantwoordelijkheid op zich geladen... ...dan hij misschien dragen kan. Hij valt neer op zijn matras... Maar dat duurt lang voordat hij met al zijn zorgen in slaap valt. Wie gaat er mee naar Engeland varen? U hebt geluisterd naar het tweede deel van een hoorspel-experiment van Leon Povel, gebaseerd op de roman Pied Piper van Neville Shoet. De personen waren Oom Rob, Rob Gerards, de perronchef Louis de Breeg, een treinreizigster Dogi Rugani, medereizigers Tony Folletta en Veciarone, een juffrouw van de receptie Nels Snel, een kamermeisje Wiesje Bouwmeester. Roger Dickinson van Heskes, een verkoopster Tine Povel van de Broek en een garagehouder Constant van Kerkhoven. De kinderrollen werden gespeeld door Brigitte, Winfried en Leontientje Povel. De muzikale improvisatie aan het begin en aan het slot was van Guus Jansen, verteller en spelleider Leon Povel.